Het weer vanmiddag is het op veel plaatsen bewolkt. In het zuiden schijnt afroede zon. In het noorden kan soms een beetje regen vallen. De middagtemperatuur ligt rond een graad of 10. Morgen verandert er niet veel. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staan filers bij Amsterdam. Op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort. Voor Muiden 3 kilometer. De A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Tussen Hoeverlaak en 1 brugge 6. Verknopend Watergraafsmeer 2 kilometer. Dat komt door de file op de ring van Amsterdam. De A10 Noord. Tussen Schelling en Knop het Watergraasmeer. 3 kilometer richting Amersfoort. Dat komt er een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Ja, wie wordt er kampioen? Nee! Nee, kijk naar de laatste spannende. Oh! Nou ja, Beleef nu de ontknoop. Ja! Yeah!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 Goedemiddag, het is even wennen. Geen uitzending van 7 uur voor het publiek in beeld en geluid. Maar een reguliere uitzending tot 6 uur met lekker veel voetbal. Vier wedstrijden vandaag in de Eredivisie. In Nijmegen al begonnen NEC De Graafschap. De Graafschap dit keer wel met aanvallers. Richard van der Made. Nou, uh, lux. nou, lux. En dat heeft er ook mee te maken dat het spel opnieuw uh, niet best is. Het is 2-0 al in uh, Nijmegen voor NEC. Doelpunten van Schönen in de eerste helft. 2-0 door Zefuik in de tweede helft. En nu misschien het schot van Vaardot voor 3-0. Maar het schot gaat net over NEC is de hele wedstrijd al de betere ploeg. De Graafschap overigens met 10 man in de 42e minuut... kreeg Lion Kaak terecht direct rood van Bossen. En daarna is het eigenlijk nooit meer een serieuze wedstrijd geweest. Verder zometeen om half drie Ajax, Herakles en RKC tegen ADO Den Haag. En om half vijf nog Vitesse tegen koploper AZ. En er is ook andere sport vanmiddag. Het hockey heeft gekozen voor Rotterdam tegen Pino We zijn bij de basketbalfinale tussen Leiden en Nijmegen. Maar u zult denken, er is toch nog iets heel moois? Ja, natuurlijk de Ronde van Vlaanderen met 15 mannen vooruit. Kio 15 mannen vooruit daarbij, twee Nederlanders... Maarten Cialinghi en Tom Velers. Twee verschillende ploegen, Rabobank en de nieuwe ploeg. De nieuwe sponsor in ieder geval, Argos Shimano. Zij zitten in een kopgroep van 15 met daarbij ook Tyler Ferra... de bekendste naam in die kopgroep. En met Pablo Lastras, die de ene keer weer op de fiets zit... dan weer daarnaast staat. Want hij heeft al wat keren van fiets en van wiel moeten wisselen. Nu sluit hij weer aan bij die kopgroep. En ik denk dat hij zo'n gebaar maakt van... het nou, is de laatste keer dat ik het probeer. Drie minuten is de voorsprong van de kopgroep op het complete peloton... Eén ding moet gezegd worden. Lars Boom, daarvoor in het peloton, maakt een goede indruk. De de film Rocky Survivor. en The Eye of the Tiger. NEC, de graafschap Richard van der Made Het lijntje voor de graafschap wordt dunner, dunner en dunner. Hè? Ja, als ze zo blijven voetballen Tom... dan steven ze echt rechtstreeks af op de eerste divisie. Hanel is Excelsior niet meer in het verschil. Is twee punten. Vandaag wel geprobeerd met tien man. Na 42 minuten kwam de graafschap te spelen. Dan wordt het natuurlijk moeilijk. Een directe rode kaart voor Leon Kaak... De Graafschap verdedigt wel wat verder van het eigen doel af in deze wedstrijd. Als je het bijvoorbeeld vergelijkt met vier weken geleden tegen RKC, RKC toen met 1-0 werd verloren. Dan ziet het er in balbezit wel ietsje beter uit. Is het met iets meer lef en iets meer durf. Maar het houdt allemaal niet over. Eigenlijk is Poepon de enige spits bij De Graafschap dat in deze wedstrijd één grote kans heeft gekregen. Toen had NEC al gescoord via Lasse Schöne. Het was ongeveer de 40ste minuut toen Michael De Leeuw op de paal schoot van dichtbij De die heel veel kansen nodig heeft en als de graafschap uh... Ja, de kansen niet afmaakt, dan wordt het natuurlijk een heel erg lastig verhaal. Want zoveel kansen krijgt de ploeg van Richard Roelofsen niet. En dat was ook in deze wedstrijd weer het geval. NEC, dat moet ik overigens wel zeggen, heeft in de eerste 10, 15 minuten uitstekend voetbal laten zien. Kreeg veel kansen om 2, 3, misschien wel 4-0 te maken. Dat lukte niet. Toen ging de Graafswap wat harder spelen. Terechte gele kaarten voor Meijer, voor Sijs. Toen ook een directe rode kaart dus voor Leon Kaak. En daarna is het eigenlijk nauwelijks meer een wedstrijd geweest. In de tweede helft heeft Zeefuik nog gescoord voor NEC. Die nauwelijks zijn doelpunt weet te maken dit seizoen. Het was pas zijn tweede. Kapte Jansen en Size uit het centrum van de Graafschap. En passeerde toen ook Joost Terrel. Die vandaag bij de Graafschap onder de lat staat door de blessure van uh, Yves de Winter. Ja, wat kunnen we verder zeggen over NEC? Al vijf wedstrijden zonder nederlaag. Nestelt zich steviger en steviger in de middenmoot. Meldt zich ook serieus voor uh, de playoffs om Europees voetbal. Na vanmiddag op de achtste plaats. En de ploeg van Alex Pastoor doet het dus wat dat betreft uitstekend. En ook thuis is het voetbal zeker de afgelopen weken heel erg goed met bijvoorbeeld een 4-0 overwinning op FC Groningen en een 3-1 zegen op FC Twente. Slotfase van dit duel tegen de Graafschap 2-0, 86 e minuut. De Graafschap in balbezit met Van der Pavert van achteruit hoge bal richting Poupon, Maar dan is het weer simpel verdedigen door NEC via in dit geval Van Eijden. En zo blijft het hier in de slotfase nog steeds bij 2-0. En ik denk ook dat dat de eindstand van deze wedstrijd zal zijn in Nijmegen. Afgelopen vrijdag floot u nog Utrecht tegen Excelsior, maar het kan verkeren... want scheidsrechter Björn Kuipers is door de UEFA aangesteld... om overmorgen de topper in de Champions League tussen Barcelona en AC Milan te fluiten. Beide grootmachten strijden dinsdagavond in kamp nou voor een plek in de halve finale. De eerste wedstrijd in Milaan eindigde in 0-0. Gaan we weer een wielrennen, de Ronde van Vlaanderen. 15 mensen vooruit, geen muur vandaag, een En ook nog geen spijkers op het parcours, geloof ik, hè? Nee, op het parcours niet. Ik denk uh, dat uh, de, de, de mensen die protesteren... dat ze de spijkers op de muur hebben gegooid. Uh, dat zou je hier wel kunnen verwachten. Uh, overigens, uh, collega Jeroen Wilaat is daar eerder vandaag uh, geweest. En die meldde zojuist eventjes telefonisch... dat er wel een manifestatie was op de muur. Een paar honderd man vanuit Meerbeke. De oude finishplaats op de fiets naar de muur gekomen. En daar hebben ze gewoon wat ludiek actie gevoerd. Uh, onder andere een register neergelegd voor het verscheiden van de muur. En daarmee maken ze in ieder geval hun punt duidelijk richting de organisatie. Maar goed, de koers is de koers. En we gaan nu zo meteen komen op de nieuwe lussen in het parcours. Eigenlijk een beetje de plaatselijke ronde zoals we dat oneerbiedig noemen. Want de Kwaremond en de Paterberg die gaan straks nog een hele belangrijke rol spelen in deze ronde van Vlaanderen. Terwijl er, dat zie ik op dit moment ook, levensgevaarlijke capriolen uitgehaald worden door auto's die voorbij het peloton moet de ploegleiderswagens, auto's van de organisatie. Het peloton is namelijk nerveus, waait breed uit over de weg. Iedereen wil gewoon een goede positie verwerven. Als ze zo meteen voor het eerst gaan beginnen aan de beklimming van de oude Kwaremond. Daarna komt dan de Paterberg, een heel stijl vervelend rodding. En daarna komt dan de Koppenberg. En dan maken ze weer een lange lus. En dan nog een keer de Kwaremond, de Paterberg. En dan tot slot in de slotronde nog een keer de Kwaremond en de Paterberg. Dat is het zwaartepunt van deze Ronde van Vlaanderen. De achterstand op de kopgroep van het peloton. 2 minuten en 41 seconden. Ik zei het net al, Lars Boom maakt een goede indruk. Heeft zich veel van voren laten zien. Is zojuist ook in een groepje van zes geweest die in achtervolging zijn gegaan op die 15 koplopen Samen met Vaikus, Boekmans en Matthew Heyman onder andere. Maar die achtervolgende groep is alweer teruggepakt door het peloton. We hebben dus een kopgroep. 15 man. Lund, Dox, Belletti, Bilbao, Boucher, Izachev, Graziato, Lastras, Ferrer, Van Dusselaren, Plankaart, Schorn, Schillinger en twee Nederlanders, Maarten Charling, en Tom Velers. De voorsprong die ze hebben is 2 minuten en 41 seconden. Ze komen nu zo meteen voor de eerste keer in Oudenaarde langs. En gaan dan dus in de richting van de oude Kwaremond. En we zien daar Ferrar op kop rijden van die kopgroep. Je kunt maar beter daar zitten dan in dat peloton. Want dat hebben we net ook gemerkt met Fabian Cancellara. Die op achterstand reed. Hij had weer pech, Zoals hij dat al zo vaak heeft gehad. Dit seizoen, vorig seizoen. Iedere keer is er wel wat los met die fiets van Fabian Cancellara. Hij rijdt nu achteraan in het peloton. Voor op, zag ik zojuist het uh, monterige gezicht van de man. Die tweede werd in Parijs-Nies. Tweede werd in de driedaagse van de pannen. De Nederlander Lieve Westra. Die sprak vanmorgen met Steven Dalebout. En die zei in ieder geval dat hij er veel zin in had vandaag. Ik voel me goed. en uh, ja, Ik hoop gewoon uh, ja, toch wel ver te komen. En uh, misschien met een mooi groepje toch weg te rijden. En uh, ja, als de echte kleppers gaan uh, toch mee te zitten op een of andere manier. Maar, maar rij je dan voor jezelf of rij je vooral in eerste instantie voor je kopmannen? Ja, in eerste instantie is het gewoon voor de kopmannen. Dus uh, die hebben toch wel bewezen in zulke koersen om echt een goede uitslag te rijden. En, uh, dat heb ik nog niet gedaan, maar uh, ja, ik weet dat de conditie goed is. Dus ja, waarom, uh, waarom zelf niet? Hè? Ja, nou, je hebt ook al bewezen dat je wat, uh, wat lichter bent geworden dit jaar. Een iets andere rennen wat dat betreft uh, in Parijs-Nice. Uh, heb je dat bewezen? Uh, is dat een nadeel op dit parcours? Ja, oh, nou, ik denk het wel. Ik voel wel dat ik toch wel moeite heb uh, om, uh, om over de kassaille heen te, te, te komen. Het wordt toch steeds minder, maar uh, ja, ik ga gewoon mijn best doen. Uh, ja, de pluspunt is uh, de normale klimmen, de asfalt klimmen, Daar uh, vlieg ik wel weer bij op, dus ja dat heb je dan weer. Zeg, iedereen heeft natuurlijk zoiets van, ja, wat gaat er nou vandaag eigenlijk gebeuren met die nieuwe finale en zo. Leeft dat bij jullie ook zo? Zijn jullie onzeker daarover? Ja, weet niet. Ja, ik niet. Ik, ik, ik draai hier een paar jaar al mee en uh, ik, ik weet het parcours. En, uh, ja, ik denk wel, uh, dat ja, het, is gewoon, het is gewoon lastig. Als we een keer aan die kwaremont beginnen, die laatste twee lussen, dan, uh, ja, dan barst de boel gewoon open. En dan, uh, ja, dan zal het niet meer stilvallen. Dus uh, ja, beide keren zwaar. Vorig jaar was het zwaar en uh, dit jaar ook. Lieve Westra gaan wij weer terug naar Nijmegen. NEC De Graafschap en de, ja, door die overwinning die aanstaande is... gaat Nijmegen zomaar stijgen naar de achtste plaats, Richard. Zo is het en uh, dus heel nadrukkelijk in de race om uh, de play-offs te halen voor Europees voetbal. We zitten inmiddels in blessuretijd. NEC op jacht naar misschien toch nog een derde doelpunt. Al een aantal keren daar dichtbij geweest met kansen voor Zeefuik, zojuist voor Loen. Prachtig paasje heb ik gezien van uh, Lasse Schöne die uh, voor 1 op 1 zette met uh, Joost Terrel. Maar dat is eigenlijk uh, meteen de beste speler van de Graafschap geweest vanmiddag, want hij redt de Graafschap. Tenminste, hij zorgt ervoor dat het geen afgang wordt voor de ploeg van Richard Roelofsen. De Graafschap zelf heel erg weinig afgedwongen. Eén kans in de slotfase van de eerste helft, een bal op de paal, Michael de Leeuw. Maar verder was het opnieuw, zoals de afgelopen weken, ook al heel erg zwak bij de Achterhoekers. De zesde nederlaag al op rij voor de Graafschap. En de NEC, ja, dat was vooral in het eerste kwartier van deze wedstrijd oppermachtig. Maakte toen ook een goede goal. Via Lasse Schöne had ze veel kansen om op 2 of 3-0 te komen. Dat mislukte en nu in de slotfase van deze tweede helft toch nog een aantal goede kansen voor de ploeg van Alex Pastoor om een hogere score neer te zetten. Dat zit er misschien nu in aan de linkerkant van het veld. In blessuretijd dus komt de voorzet richting het hoofd van Sefuik. die dus de tweede goal maakte. De bal belandt dan uiteindelijk bij Leroy George. Die kan een man uitspelen, gaat binnen door via bij Perl Frenkel maar krijgt de bal dan helemaal verkeerd. ...op zijn schoen en zo blijft het dan denk ik bij 2-0. Ik zie scheidsrechter Bossen al op zijn horloge kijken... Bossen die dus viermaal een gele kaart gaf voor spelers van de Graafschap. Uh, voor De Leeuw, voor Saïs, voor Meijer. Allemaal harde ingrepen. En vervolgens ook nog een directe rode kaart voor Leon Kaak. Daarna was het helemaal geen wedstrijd meer. En uh, is het NEC geweest dat eigenlijk vooral in balbezit het wel heel simpel uitspeelde. Het verhaal is heel erg makkelijk. De Graafschap... Is in balbezit heel erg armoedig. Heel erg pover. Ook vanmiddag weer. En dan win je geen wedstrijden. Zo simpel is het. NEC een hele makkelijke middag. Wint in eigen huis in Nijmegen. Met 2-0. door doelpunten van Lassosjeunen. En in de tweede helft 7-uit. We gaan basketballen. De bekerfinale. Leiden tegen Nijmegen. Leon Kersten. Ja, goedemiddag. We zijn acht minuten bezig in deze finale. tussen Leiden en Nijmegen. Stand. Dan maar mee te beginnen. 22-17. En het voordeel van Leiden. Leiden, de kampioen van Nederland. Op dit moment won de beker één keer eerder, twee jaar geleden. Het is geen verrassing dat zij in de finale staan. Mon afgelopen vrijdagavond makkelijk van Zwolle. Nijmegen is iets verrassender. Moesten in de halve finale afrekenen van met Weert. Dat was niet zo'n probleem, ook al 45 punten verschil. Daarvoor versloegen ze Den Bos met alle moeite. Maar het is wel een spannende finale. En dat is belangrijk. Want als een van die andere ploegen in de finale was gekomen, Weert of Zwolle, dan was het vast niet zo spannend geweest. Leiden is de kampioen. Die hebben een bepaalde grens. En Nijmegen. Playing for Kids Ride, right, zoals het zo mooi heet, spelen in Wiegen. Dus uh, waar ze nou officieel vandaan komen, de bond zegt in dit geval Nijmegen. Ik denk Wijchen, maar là, dat doet er niet zo toe. Die moeten proberen om die achterstand ten opzichte van Leiden in deze wedstrijd... zo beperkt mogelijk te houden tot aan het slot van het vierde kwart. En dan zouden ze kunnen toeslaan, want Nijmegen hebben een, een explosieve ploeg. Die kunnen per wedstrijd individueel imponeren, maar dan moeten ze wel verdedigen. En dat gaat op dit moment een stukje minder Als een driepunter van uh, Cunningham. En dan is het ineens 26 tegen 17. En dan is er een serieus schat, wordt de bal opnieuw afgepakt van Nijmegen... En Nijmegen laat ineens uh, ja, het initiatief uit handen nemen. Leiden uh, stond wel bijna de hele wedstrijd voor, maar het verschil was twee of vier punten. En nu zijn het er ineens negen in de laatste minuut van het eerste kwart. Dan moeten ze oppassen, nu moeten verdedigd worden. Dat lukt uh, enigszins Nog vijf seconden op de schotklok. Jackson gaat omhoog voor een twee punter. Die gaat erin en eruit. Maar dan is de rebound niet voor Ros Beckering, want die slaat hem weg in plaats van de bal te pakken. Het is, het is best een zenuwachtige partij deze finale. ploegen hebben elkaar in de competitie al vier keer ontmoet, drie keer won Leiden. Ja, zoals ik net al zei, het is een, een wedstrijd op zich. En met mij zien uh, 1500 toeschouwers dat Leiden verder uitloopt. Dat was Patrick Hilleman, die de voorsprong boven de 10 brengt, 11 punten om precies te zijn. 28 tegen 17 in het voordeel van Leiden. Wat een goal! De eredivisie. Alle wedstrijden van gisteravond. Te beginnen in Enschede, waar Twente tegen Rode. ESC eindigde in 2-0, bij de het nog 0-0. 1-0 Douglas en 2-0 Verhoek. Twente-trainer Steve McLean had deze overwinning hard nodig. Het ging hem puur om de drie punten. Ik denk dat je absoluut right. It's Het winning om winnen. En way een manier te winnen. Maar ik dat we de drie punten three Ik dacht dat de performance heel goed And, and En key thing voor mij was dat we een reactie van het team gave hem days to, to think about it, to come in Ze They did. Ik denk de intensity, de focus of the team was, was perfect. We didn't give Roda a chance. Not a shot at goal McLaren vindt dat het een absoluut verdiende overwinning was. Hij eiste van zijn team een betere prestatie na het gelijkspeel tegen Ado. En hij kreeg de perfecte reactie. Roda had volgens hem geen schijn van kans. Het was een wedstrijd waarin meer kaarten werden gegeven dan dat er doelpunten vielen, constateerde Roda trainer Harm van Veldhoven.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 Maar we hadden het uh, met die paar fouten die hij maakte, de Twente nog wel moeilijker kunnen maken. En die gele kaart voor Willem Jans is wel een dure. Net als Wout Brahma is hij geschorst voor de eerstvolgende volgende wedstrijd. En die is tegen AZ. Steve McLaren weet dat er niets aan te doen is. It's amazing. You, you can't uh, rescind yellow cards. You, you can with red, but not yellow, and it's unbelievable. En I thought, and I said at half time, you, you made a lot of mistakes, I felt. Um, in respect of tackles and yellow cards for both teams. En hij was meer sensible in de tweede helft. McLaren vond dat de scheidsrechter van Boekel was. Het veel fouten maakte in de eerste helft. Hij deed het naar rust. Vond hij een stukje beter. Gaan we naar PSV tegen VVV Venlo. 2-0 werd het keurig verdeeld. 1-0 Matas en Depay. 2-0 zo'n beetje aan het eind van de wedstrijd. Want Toyvonne miste nog een strafschop. En het tweede doelpunt voor PSV kwam dus van Memphis Depay. PSV-trainer Philip Cocu is blij met die invaller. Ja, dat is een jongen met uh, heel veel kwaliteiten. Uh, snelheid, uh, goede techniek, uh, goede voorzet. Een uh, jonge jongen die eraan zit te komen. Uh, en, uh, ik ben uh, zeer tevreden met zijn uh, invalbeurt, net als uh, de vorige keer. Tevreden Philip Cocu, die ook heel tevreden was over het spel van zijn ploeg. Zeker als je dat vergelijkt met het duel van vorige week tegen Ajax.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 en de taken van het team heeft gehouden. En daar heel weinig kansen bij weggegeven. Koku dus tevreden. Maar zijn collega, VVV-trainer Ton Lokhoff... die geloofde toch nog lang in hun stunt hoor. Ik denk dat dit een van de dagen is dat je, dat je hier iets mee had kunnen nemen. Gezien PSV, gezien hoe wij speelden. Zeker zolang het 1-0 blijft. En, en, en zeker in de fase begin van de tweede helft... dat we, dat vond ik dat we behoorlijk speelden. Wat meer initiatief hadden. Uh, alleen ik vond dat we ja, aanvallend, wat dat betreft vaak... Uh, of vaak, het moment dat we er kwamen... Ja, dat we niet de scherpte of, of, of de verkeerde keuzes maakten. Precies, vette pech. Um, Feyenoord tegen NAC eindigde in 3-1. Die stand was bij de Rust al bereikt. 1-0 Bakal, 1-1 Bayram, 2-1 Schaken en 3-1 Cizé. Alle doelpunten vielen dus in de eerste helft... en daardoor was het al snel gespeeld in Rotterdam. Otman Bakal daarover. Wij kozen ervoor om, om NAC wat, uh, wat meer op te vangen... en, uh, en hun wat meer het spel te laten maken... Ik denk dat zij verder helemaal niet meer echt gevaarlijk zijn geweest. En, uh, en verder uh, waren wij denk ik heel erg slordig Als ze een paar keer uh, eindpaas uh, wat, wat, wat, wat nauwkeuriger zijn dan, dan maken we er nog een. Maar ik denk dat al met al die 3-1 bij uh, de rust uh, wel definitief was, ja. Groningen-Herenveen werd 1-3. 0-1 Dost, 1-1 Tadic, 1-2 Dost. Toen gingen we rusten en Elm 1-3. Bas Dost leidt dus met 25 doelpunten. Het topscoreklassement van de Eredivisie scoorde er gisteren 2. Maar vond wel dat het te lang duurde voordat Herenveen het, het karwei echt afmaakte. Ja, maar je, dat zie je vorige week ook. Daar spelen we tegen VVV. Er staan ook 2-1 voor. En, uh...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 En net afgelopen NEC de Graafschap. 2-0 dus voor de Nijmegenaren, Schöne en Zevuik. De top 6 eh, staat binnen twee punten van elkaar. AZ is koploper, 56 uit 27. En Ajax staat tweede met 55 uit 27. Twente nu ook 55 punten, maar dan met 28 wedstrijden. En dan PSV, Feyenoord en Heerween, 54 uit 28. NEC is geklommen naar de achtste plaats, 37 uit 28. Even de situatie onderin bekijken. NAC staat 14e met 30 uit 28. 15e ADO 29 uit 27 wedstrijden. 16e VVV 25 uit 28. En 17e voorlaatste Excelsior 18 uit 28. En nu de graafschap 16 uit 28. Hekkensluiter. Kijken we nog even naar het programma. Over een paar minuten beginnen Ajax tegen Herakles en RKC tegen ADO. En om half vijf Vitesse tegen koploper AZ. En we gaan weer naar het wielrennen toe. Gio Lippens en ook Sebastian Timmerman inmiddels in koers volgen die prachtige prachtige prachtige ronde van Vlaanderen 75 kilometer nog te rijden. Het verschil tussen de kopgroep en het peloton 1.35. De kopgroep is inmiddels wel uit elkaar geslagen. Er zijn een aantal renners die hebben moeten lossen daar tijdens de beklimming van de oude Quaremont. De eerste van de drie keren dat we die puist daarover gaan. Toch wel een beetje de scherprechter in deze ronde van Vlaanderen. Het tempo in het peloton aardig opgevoerd. De favorieten allemaal vooraan. Maar wat gebeurt er vlak voor de Quaremont In de aanloop daar rijdt Lars Boom lek. Een heel slecht moment om pech te krijgen. Want hij heeft inmiddels wel weer aangesloten bij het peloton. Maar ja, dat is dan aan de staart van het peloton en op die smalle weggetjes in de aanloop naar de Kwaremond en op de Kwaremond zelf, dan kom je er gewoon niet meer voorbij. Pech dus voor Lars Boom. De rest zit er wel allemaal hoor. Alle grote favorieten. Tempo wordt opgevoerd daar aan kop van het peloton. En dan zijn we ook wel benieuwd wat voor mannen er nog over zijn gebleven van die kopgroep, Want we zagen onder andere Sven van Doeselaren van Topsport Vlaanderen eraf dokkeren. We zagen Daniel Schorn en Andrea Schielinger, een Duitser en een Oostenrijker van NetApp, ...zagen we eraf gaan in de kopgroep Z. De een na de ander kon de tempo daar vooraan niet meer volgen op de oude Kwaremond. Daarna is het afdalen in de richting van de Paterberg. En daar ergens daar staat Sebastian Timmerman. Sebastian, je bent zojuist uh, die Kwaremond opgereden. Imposant zeker, hè? Ja, het is, ze hebben er wel wat van gemaakt inderdaad, hoor, Op uh, die Kwaremond tussen uh, die weilanden met allemaal grote VIP-tenten... ...en enorme spandoeken en vooral massa's, massa's, massa's publiek... ...daar op die Kwaremond, maar ook op de volgende helling. En dat is... Uh, de Paterberg, waar wij bovenaan staan... en waar die kopgroep naartoe aan het rijden is. Want we keken naar beneden en we zien die kopgroep daar helemaal beneden... op die smalle weg rechtsaf draaien richting die Paterberg... richting die kasseitjes. Ook hier heel veel publiek natuurlijk. En allemaal zoals we dat kennen op de dag van de Ronde van Vlaanderen... met die Vlaamse leeuw, die gele vlag, met die zwarte leeuw daar opgetekend. Het is de Vlaamse feestdag en tot nu toe een hectisch... maar zeer interessante ronde van Vlaanderen. De kopgroep met... Zoals ik het kon zien, volgens mij nog steeds Chalingi En Veles daarbij is bezig, dus aan de beklimming voor de eerste keer van de Batenberg. Radio 1. Het NOS-journaal. Als drie geweest de hoofdpunten met Mark Visser. De grote bos- en heidebrand bij Radio Kootwijk in de gemeente Apeldoorn is onder controle, maar nog niet uit, dat zegt Staatsbosbeheer. Er is ongeveer 100 hectare natuur verloren gegaan. Korpsen uit de hele regio helpen met blussen, maar ze hebben last van de wind. Het vuur ontstond aan het einde van de ochtend door nog onbekende oorzaak op de hei en sloeg over naar de bomen. De monumentale zendtoren van Radio Kootwijk, die ook in het gebied staat... loopt volgens Staatsbosbeheer nog geen risico. In het water van de Westersingel in Leeuwarden is een projectiel aangetroffen. Volgens de gemeente en politie die het bericht serieus nemen... lijkt het op een oude zeemijn uit de Tweede Wereldoorlog. Woningen in de omgeving hoeven nog niet ontruimd te worden... maar dat zou op een later moment wel kunnen. Er worden voorbereidingen getroffen voor een mogelijke evacuatie. De omgeving van de Westersingel is afgezet... en mogelijk is er sprake van een uit de hand gelopen...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 Aan de B-verkeersinformatie er staan files op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... voor Afriet Bunschoten 2 kilometer, voor Watergrasmeer, 2 kilometer. Op de A9, ook maar richting Amstelveen, staat tussen Knoppen Beverwijk en knop het Velsen 2 kilometer. Het is half drie geweest, de bal gaat rollen, onder andere ook in de Amsterdam Arena. Ajax zag alle achtervolgers winnen gisteravond, Bas, en heeft een lastige klus, denken veel mensen, aan Heracles. Ja, dat uh, geloof ik ook wel eerlijk gezegd, Tom. Goedemiddag. De wedstrijd staat op het punt van beginnen. Tegelijkertijd, Ajax is in vorm, heeft zeven wedstrijden op een rij gewonnen. Dat is niet niks, afgelopen week natuurlijk van PSV. Moet het vandaag doen zonder de man die vorige week zo opviel, Aysati, die is namelijk ziek. En als gevolg daarvan is Siktorsson terug op de bank. Dus niet in het elftal, maar op de bank. De IJslander in oktober voor het laatst gespeeld. Toen de grote problemen met dat vermoeidheidsbreukje. Wat een behoorlijke winterslaap bleek te zijn. Maar uiteindelijk is hij dus nu weer teruggekeerd op de bank. En zoals Frank de Boer eigenlijk vooraf zei. Dan kan hij misschien ook wel tien minuutjes of een kwartiertje spelen. Dus dat zou eigenlijk wel goed uitkomen. Jansen natuurlijk weer terug naar zijn schorsing. En dat betekent dat uh, Usbili's, of nee Lukoki moet ik zeggen. En Eno weer genoeg moeten nemen met een plaatsje. Op de bank bij Heracles, waar nu Breukens moet uitverdedigen en dat een tikje moeizaam doet in zijn eigen strafvoetgebied, maar erin slaagt. Daar is in ieder geval het centrale duo weer terug. Rienstra en Van der Linden, die vorige week tegen Utrecht waren geschorst, desondanks won Heracles. En heeft het dus al een uh, periode van anderhalf week, waarin het gewoon feest is in Almelo na het bereiken dus van die bekerfinale. Maar de heren Rienstra en Van der Linden weer terug en ook Overtoom, die licht geblesseerd was speelt weer. En dat komt... Peter Bos goed uit met het oog dus op volgende week. Want dan is voor Heracles echt belangrijk, die bekerfinale tegen PSV. Deze is een beetje belangrijk, maar voor Ajax wel heel belangrijk overigens. 0-0 na een minuut. En ook dit begonnen. De wedstrijd tussen de nummers 11 en 15 van de ranglijst proegen die nog steeds een klein beetje naar beneden moeten kijken. RKC en ADO Den Haag en die uitkamp. Ja, samen hebben ze 64 punten. Dat zijn er 10 meer dan de leeftijd van Tom. Mooie leeftijd, van harte. <laughs> uh, 34 punten voor RKC Waalwijk. Bij winst in het linkerrijtje staan nu nog 11e en 15e. Ado Den Haag wil graag nog wat puntjes erbij hebben om uit die zone onderin. Weg te raken, 0-0 de stand. Een paar minuutjes gespeeld, weinig opvallende zaken vooraf. Nou, Toornstra en Radoslavlijks zijn terug naar een schorsing. Bij Ado Den Haag. Maar ergens Waalwijk gaat in de aanval. Geen overtreding gezien door scheidsrechter Liesveld. Daar waar het publiek uh, uh, dat graag had gezien. Overigens opvallend weer. Toch niet uitverkocht. Het is een klein stadion. En uh, men krijgt het maar niet helemaal vol. Dat is jammer, want het is een uh, leuk voetballende ploeg van Ruud Brood. Die vandaag als hij wint, zijn honderdste overwinning haalt. En als hij verliest, zijn honderdste nederlaag. Het is aardig om uh, te zien. 0-0, uh, dat is dus de stand bij RKC Waalwijk tegen ADO Den Haag. Sowieso bloemen dus daar in Waalwijk. Gaan we even basketballen. Leon Kester bij de bekerfinale Leiden-Nijmegen. Nadere de rust. 38-27 in het voordeel van Leiden. En ik had eigenlijk een spannende wedstrijd verwacht. En ik sluit niet uit dat het nog komt omdat dat Nijmegen zo'n onvoorspelbare ploeg is. Maar wat spelen die jongens in het paars naïef, zeg. Het is allemaal net iets te lax, net iets te gemakkelijk. En Leiden, die, ja, die, die weet hoe ze moeten verdedigen, zitten er fel bovenop. En ieder gaatje dat Nijmegen krijgt, dan denken ze maar, dan schieten we een driepunter. Maar ja, die wil niet erg vallen. En in plaats van richting de ring gaan, wat in principe via het bord toch een makkelijke basket is... Blijf Nijmegen een beetje naïef aanvallen. Ik speel daarmee Leiden in de kaart. Ja, en die 11 punten verschil is vrij soeverein. Oké, okay, het zijn maar een paar punten en we moeten nog even in deze wedstrijd. 2 minuut 44 tot aan de rust. De hoop voor Nijmegen en alles wat mee is gekomen dat ze iets slimmer gaan spelen. Want anders ja, dan, dan denk ik dat Leiden toch makkelijk deze beker binnen gaat halen. Nijmegen won de beker eerder. Eén keer vijf jaar geleden en uh, Leiden twee jaar geleden. Tussen uh, twee ploegen die uh, een recente historie hebben in de beker. Nu is de time-out voorbij, want die was er even uh, door de coach van Nijmegen. Omdat hij zag dat zijn ploeg niet lekker liep, komt de bal terug in het veld. En dan mag Jackson het spel op gaan zetten. Er zijn vooral veel mensen uit Leiden in deze hal in Almere. Op neutraal terrein. Als ik zeg 1500 man, dan denk ik uh, 1100 uit Leiden meegekomen. Die hoor je ook vrij goed. En uit Nijmegen, die zijn uh, in het knalgroen op de tribune, maar in het knalpaars op het veld. Ja, die zijn ook vrij makkelijk herkenbaar in die kleuren. Maar misschien dat die paarse kleur wat agressiviteit losmaakt. Nu een schot van Boxley over Rosbeckring heen. En dat is de ervaren man van Leiden die er zomaar twee punten bij optelt. En loopt dat gat alleen maar op. 40-27. Boxley die ook eigenlijk niet te stoppen is in deze wedstrijd. Nu acht punten heeft. topscorer van de wedstrijd. Voor Leiden in ieder geval. En uh, nou, het is te makkelijk voor Leiden tot nu toe. Thijs van Meulen probeert omhoog te gaan. Die lijkt een fout op te gemaakt. Die wordt er ook. Ja, Nijmegen moet oppassen. Rust de stand. Nog twee minuten tot aan de rust hier in Almere. In de finale van de Beker van Nederland Leiden tegen Nijmegen 40-27. We gaan weer wielrennen. De ronde van Vlaanderen met vandaag tot slot ook een rondje van Vlaanderen. Sebastian Timmerman. Ja, het zijn de lusjes rondom die Paterberg, de Kwaremond, waar we aan begonnen zijn. Smalle wegen, links en rechts, tussen de weilanden door. Ze nu en dan een mooi boerderijtje. En als ik achter me kijk, dan zie ik daar die kopgroep rijden. Wat er geen kopgroep trouwens meer is van 15 man. Man of 11 nog bij elkaar. In ieder geval de twee Nederlanders daar nog bij. Velers en Tjalingi. We zagen Chalingi, zagen we net goed zijn werk ook doen. Daarvoor in, nadat ze de Paterberg gehad hadden, in het koude maand. Maar gelukkig droge. Er is het nu dan wel aardig zonnige Vlaanderen. Wij slaan nu rechtsaf over een heel smal weggetje. En als ik naar links kijk, dan zie ik een illustere berg daar boven het landschap uit. Dat is de Koppenberg. En de kopgroep onder leiding van Verwaar. Met Cialinghi in vierde positie. Veles in vijfde positie daar nog bij. Baptiste Plankhaart zie ik daar ook nog zitten. Bougier slaat nu rechtsaf. Uh, uh, die kopgroep, linksaf moet ik zeggen. Die kopgroep gaat richting de Koppenberg. De Koppenberg is in aandacht. Tocht. Ik kijk naar achteren. 1 minuut 20. Daarachter rijdt het peloton. Peloton heb ik nog niet in zicht. Maar kan me voorstellen Gio dat het daar ook heel nerveus aan het worden is. Ja, het valt eigenlijk wel mee op dit moment. Er wordt wat gepraat vooraan in het peloton. We zien daar Ballan, Gilbert en Hinkepie. Drie ploeggenoten van BMC. Naast elkaar rijden daar op de eerste rij van dat peloton. Gilbert is dus toch gewoon erbij. Daar rijdt Maarten Wijnands. De Raboman, een Belg van Rabobank. Wat die Breschel zit er niet ver achter. Die rijdt ook heel attent mee. Johan van Summeren zagen we daar... De winnaar vorig jaar van uh, Parijs, Roubaix. Dat zijn de mannen die daar voorop rijden in het uh, peloton. Het peloton dat op dit moment het tempo een klein beetje drukt in de aanloop naar die Koppenberg. We kregen wel zojuist de melding van de valpartij. Valpartij van Stijn de Volder. Uh, toch wel een van de belangrijke mannen bij Vacant-Soleil DCM. Uh, de man die toch eigenlijk dit voorjaar aan een remonte bezig is. Reed een goede E3-prijs, een goede driedaagse van de pannen. Maar uh, vandaag laat hij toch weinig zien hoor. Want we hebben hem vooral achteraan in het peloton gezien. Vandaag. En nu dus betrokken bij een valpartij. Ben benieuwd of Lars Boom inmiddels achteraan heeft kunnen aansluiten bij het inmiddels alweer aangezwollen peloton. Het zijn toch nog een hele hoop manschappen hoor. Voordat ze straks de eerste keer die Koppenberg op moeten. Dat hele steile kring. Het is waarste, de zwaarste, de steilste beklimming in ieder geval van deze Ronde van Vlaanderen. Maar die nemen ze maar één keer. En dan maar hopen dat alles goed gaat. Want zojuist in de beklimming van de Paterberg zagen we even een kopstaartbotsing bij de ploegleiderswagens. Gelukkig bij de ploegleiderswagens niet in het peloton. En dan zagen we de wagen van Sky, de ploegleiderswagen van Sky. Ja, ben benieuwd wie daar uh, in zit. Of daar Steven de Jong in zit. Servaas Knaven, die zagen we in ieder geval aan de kant geschoven worden door een paar toeschouwers. Die kon voorlopig even niet meer verder. Ben benieuwd hoe ze dat probleem gaan oplossen. Maar voorlopig, de meeste renners die zitten wel nog op de fiets. Het is nog een heel groot peloton op anderhalve minuut van die koplopers. Twee wedstrijden vandaag ook in de Jupiter League. En niet zomaar wedstrijden. Koploper Zwolle speelt uit tegen Kambur. En binnen vijf minuten stond Zwolle al met 2-0 achter. Van Boksel en Drosten scoorden daar. Voor Cambuur. De nummer 2 Sparta speelt thuis tegen Telstar. Daar staat het na 10 minuten te spelen nog altijd 0-0. De nieuwe single van Emily Sandé heet Next To Me. We gaan naar Ajax tegen Heracles. Bas Stigeler. Jansen gaat schieten, maar Jansen schiet tegen een tegenstander op. En zo blijft dat ongevaarlijk. Het is 0-0 in de arena waar Heracles en Ajax elkaar ontmoeten. Na 10,5 en half minuut wordt er een overtreding gemaakt op Ricardo van Rijn. De rechtsbek die meer op de helft van Heracles staat dan op die van zijn eigen ploeg. Dat zegt wel wat over het wedstrijdbeeld. En dat levert dan Ajax een vrije schop op. Ajax is drie keer... Gevaarlijk geweest zonder dat dat echt de grote kansen waren. Maar het lukte elke keer net niet. Het paste net niet een keer een kopbal van Van Rijn uit een hoekschop net naast. En twee keer van die combinaties waarbij eigenlijk zeg maar het eindstation net niet gevonden wordt. En dat dus net niet echt gevaarlijk wordt. Maar de dreiging is er eigenlijk constant geweest al elf minuten lang. Een vrije schop nu met vertongen en een loei. Zoals dat in de jaren 50 heette. Maar blijkbaar nu nog steeds. Hij krijgt een klein tikje van Theo Jansen. En besluit er maar op vanaf uh, ver hoor, een meter of 30 wel. In één keer op dat doel te schieten van Remco Pasveer, maar de doelman van de heer ziet die bal toch nog wel vrij hoog overzeilen. Uh, van Rijn noemde ik hem, de kop al een keer dichterbij. Eusbilis dus een keer met een schot in de handen van Pasveer en een aardige actie nog een keer van De Jong. Die stond op de achterlijnotenbenen tussen twee tegenstanders in. Had met een gelukje de bal toch nog kunnen meenemen en bediende eigenlijk voor het doel keurig Blind, die helemaal was doorgelopen de linksback. Maar uh, de bal plofte eigenlijk net een half meter achter Blind, die stond op het verkeerde been, kon er, terwijl het doel echt leeg was, niet meer bijkomen. Aan de andere kant een klein gevaarlijk momentje gezien met Armitteros die even de verdedigers van Ajax te vlug af was. Maar de bal in de doelmond niet bij ploeggenoot Douglas kreeg. En nu ontsnapt Eriksen aan de rechtervleugel. en wordt het nu echt gevaarlijk. Eriksen schiet en schiet maar net voor langs. Dit is de grootste kans voor Ajax in de wedstrijd na 12 minuten. Omdat hij even over het hoofd is gezien op die rechtervleugel vleugel en dan uh, zo snel als hij is. En het overzicht dat hij ook heeft ogenblikkelijk kiest voor de positie. In dat strafveldgebied van Heracles daar insnijdt. Niet met te behalen voor de verdedigers van de ploeg uit Almelo. Maar dan dus zelf schiet. Maar naast Pasveer trapt weer. Doet dat naar de linkerkant van het veld waar Looms ontvangt. Ter van de middenlijn. Ik heb al gezegd, Heracles speelt natuurlijk volgende week de bekerfinale. Op eerste paasdag om zes uur in de Kuip tegen PSV. Zal zich realiseren dat het geen gekke dingen moet doen vandaag. Want zou je als speler van Heracles vandaag rood krijgen... Dan ben je voor de bekerfinale geschorst. Dat zou natuurlijk voor Heracles in het algemeen en voor de speler in kwestie in het bijzonder een ramp zijn. Dus Heracles zal zich wat dat betreft toch een tikkeltje inhouden. Balbezit voor de ploeg uit Almelo die dus in ieder geval het eerste kwartiertje in Amsterdam zonder kleerscheuren is doorgekomen. Maar de dreiging nogmaals van de Amsterdammers is er wel degelijk geweest. 0-0 de stand bij Ajax Heracles. En hoe heet dat schot van Vertongen? Een loei? Ja, ja. Oh ja, oei, oei, oei, oei, dat was mij weer een loei. Lang dat niet gehoord, lang niet gehoord. En die houdt houtkamp bij RKC ADO. Gezongen door Johan Cruijff trouwens. Ja, ja, ja, ja, ja. Heel, goed, heel goed. Het was alsof hij uit mijn schoenen kwam. 16, ja. Ja. 16 minuten gespeeld. Ja, uitstekend. Heerlijk. Uh, 16.010 uh, is dit geloof ik zo'n ah, beetje. Zo beetje. Uh, 16 minuten gespeeld bij RKC Terrado. 0-0. De stand. en uh, Nog niet veel verheffend geweest. Wat blessuretjes. Wat ongelukjes. En, uh, een schot heel hard... Uh, tegen een hoofd. En dan uh, heb je echt pijn. Nemet uh, had daar last van van uh, RKC. Maar uh, voetballend gezien weinig. Nu dan misschien als hij zelf de Nemet weer balbezit heeft. Speelt de bal naar Meijers aan de linkerkant. Maar Meijers gaat uh, helemaal terug. En dan uh, komt de bal richting Schet. Die kan niet koppen. Maar de afvallende bal is bij Snow. Snow even een uh, misverstandje met Schet. Gaat de bal over de zijlijn. Ja, drie keer op rij heeft uh, RKC Waalwijk thuis gewonnen. En men verwacht hier dus wel iets van de promovendus knap voetballend. Uh, Al hele seizoen, zo goed als veilig. En daar was het uh, om te doen. Maar misschien uh, dat er nog wel veel meer in zit, als er bijvoorbeeld vandaag van ADO Den Haag wordt gewonnen. Nou, de Hagenaars willen natuurlijk uh, uh, alles eraan doen om dat te voorkomen. Balbezit, uh, ja, voor wie? Want de bal uh, is in de lucht. Komt nu uh, naar beneden. Dat is uh, wel vaker het geval dat hij op een gegeven moment naar beneden komt. En dan wordt er een overtreding gemaakt door, uh, uh, wie was dat? Ebi Smollerek, die weer uh, in de basis staat bij ADO Den Haag. En het scheidstad Liesveld, neemt de bal ter hand en legt hem neer op de plaats waar die genomen moet worden, de Trap. Maar het is rommelig, het is uh, uh, niet zuiver zoals er gevoetbald wordt. Nu is het bandjaar die moeizaam de bal van Drost aangespeeld krijgt en in de diepte schet probeert te vinden. Die heeft uh, de bal, maar staat tussen drie man en dan gaat de bal weer eens over de zijlijn. Nee, het moet nog op gang komen deze wedstrijd, ook na 17,5 minuut. Want staat nog altijd 0-0 bij RC Waalwijk tegen Ado Den Haag. Halverwege zo'n beetje de basketbalfinale tussen Leiden en Nijmegen. Leon Kersten. Ik zie de Oude coach van Leiden, Toon van Helfter, met zijn 2,5 meter over het veld, rustig weglopen. Hij kijkt nog even dat scorebord over zijn schouder naar rechts, loopt hij naar de hoek. En dan ziet hij 42-31 voor Leiden in de finale, de bekerfinale tegen Nijmegen. En eigenlijk is er voor Leiden weinig aan de hand als ze zo blijven spelen. En zeker ook als Nijmegen zo naïef blijft basketballen tegen ja, de huidige kampioen van Nederland. Maar het kan nog wel, want we moeten daar ook nog 20 minuten spelen. BMX-crossers Twan van Gent en Raymond van der Biezen... hebben tijdens de Supercross-series in het Amerikaanse Chula Vista... voldaan aan de kwalificatie eisen voor de Olympische Spelen. Van Gent deed dat door in de finale als zesde te eindigen... en van der Biezen strandde in de halve eindstrijd. Maar ook daarmee kreeg hij Londen in zicht. Jelle van Gorkum had eerder al aan de voorwaarden voldaan... en hoefde alleen maar vormbehoud te tonen. Van Gorkum kwam overigens niet ongeschonden uit de strijd. Hij brak twee ribben en liep een hersenschudding op. Uiteindelijk zal bondscoach Bas de Bever bepalen... welke BMX-crossers daadwerkelijk naar de Spelen gaan. Dan gaan we weer fietsen de Ronde van Vlaanderen met die ja, nieuwe finish, kunnen we wel zeggen. En iedereen daar toch misschien een klein beetje onrustig door, Gio? Iedereen is onrustig en iedereen zit toch een beetje te calculeren. Dat kun je heel goed zien aan de favorieten waar ze vroeger precies wisten waar ze weg moesten rijden, waar ze de slag moesten slaan. Daar is het nu wat onzekerheid en iedereen wacht toch wel een beetje af. Het is een soort afvalslag en dat zie je met name dan aan de achterkant gebeuren van het peloton. Want daar valt de een na de andere eraf. Net zo goed als dat er bij de kopgroep mannen verdwijnen. En dat heeft te maken natuurlijk met de zwaarte van dit parcours. Want met deze lussen over de Quaremond en over de Paterberg drie keer, dat maakt toch de Ronde van Vlaanderen zwaarder dan die al was met de finale natuurlijk toen met de Muur en de Bosberg. Maar goed, de kopgroep die heeft in ieder geval nog een voorsprong. Het peloton erachter dat rijdt aardig door. We hebben wel inmiddels gezien dat Lars Boom weer heeft aangesloten. We zagen ook Tom Bone een beetje midden in dat peloton zitten. Ook hij zal pech hebben gehad. Maar ja, Lars Boom is toch in ieder geval knap dat hij terugkomt. Omdat hij op zo'n vervelend moment met dat drieluik achter elkaar... met de Quaremont, de Paterberg en de Koppenberg achter elkaar... Dat hij lekker rijdt. En toen in zijn eentje die achtervolging moest gaan uh, beginnen. Hij zit er in ieder geval weer bij. We hebben daar Breschel vooraan gezien, We hebben Wijnands vooraan gezien. We zien de mannen van Vakant Soleil ook uh, met uh, veel mannen vooraan. Björn Leukemans maakt een uh, goede indruk daar. En zij rijden allemaal dus achter die kopgroep aan. De kopgroep die inmiddels weer, Sebas, over de kasseien rijdt. Van uh, de Maria borrenstraat En dan uh, gaan ze daarna ook weer omhoog op de Steenbeek Dries. Dat is dan alweer de tiende helling. Maar het is weer hotter en dotteren. Heerlijk gevoel over die kasseien. Die er droog bij liggen. Gio, er wordt de valpartij gemeld. Hoor. Ja hoor, het is, ja, ja, ja, je houdt het toch echt niet voor mogelijk hoor. Hij heeft gewoon een pechseizoen. Valpartij voor Fabian Cancellara En de flinke ook hoor. Hij zit daar midden op de weg. Ploeggenoten om hem heen. We kijken daar eens even wie er allemaal bij staan. Maar ze maken zich toch wel zorgen hoor. Hij zit wel rechtop. Dus wat dat betreft hoeft u zich geen zorgen te maken. Maar uh, verder koersen. Ik vraag me af of het mogelijk is voor Fabian Cancellara. Hij uh, smakt ergens op zo'n breed stuk weg. Niet eens op de kasseien. Smakt hij tegen het asfalt. En dan gaat dat hele publiek gaat er omheen drommen om te kijken. Kijken wat daar gebeurt. Het gebeurt natuurlijk in de bevoorrading. Altijd gevaarlijk zo'n moment. En daar ben ik benieuwd. Want ik kijk eventjes wat er precies gebeurt. Ze rijden daar net om. Nee, dan zie je dat er achteraan ineens die valpartij is gebeurd. En dat Cancelara over de kop slaat. Hij ligt dan op de weg. En ja, het is niet goed hoor met Fabian Cancellara. Hij ligt eruit en uh, hij zit nog steeds op de weg. Nee, het is gebeurd met Fabian Cancellara. De EHBO staat bij hem. met de Kopgroep. Daar zit uh, uh, Tyler Ferwer die... De leiding had op die Steenbeek Dries. En nu die gevaarlijke afdaling op de Kasseien naar beneden. Kopgroep van 10 man hebben we nog over in deze ronde van Vlaanderen. Want Tom Velers die is eraf. Die moest eraf op de Koppenberg. En die reed net op de Steenbeek Dries. Kon ik zelf timen, toch al op zo'n 25 seconden achter deze kopgroep. Waar nog wel Maarten Charlingi in zit van de ploeg, De nummer 3 natuurlijk vorig jaar van Parijs. Robert de Koers die volgende week op het programma staat. Maar hij kan dus goed over de Kasseien. En hij moet dan nu op de Kasseien afdalen voor mensen die uh, de Vlaamse koersen uh, veel volgen dit is die gevaarlijke strook waar dan in één keer midden in die afdaling op de Kassaien die uh, spoorwegovergang in zit nou daar gaat de kopgroep nu overeen betekent dat we in Etikhoven zijn en we, uh, uh, we vallen als het ware steeds van de uh, naar Kassaien rechtsaf en dan wordt de weg weer gewoon geasfalteerd krijgen we weer wat rust in onze stem krijg ik nog één keer achterom en daar komt die uh, kopgroep weer uh, de hoek om met last Stras daarbij. En dan met Maarten Charlingi. Mooi in het midden. Lund, Dox, Belletti, Bilbao, Boucher, Isaitsev, uh, Ferrar en Baptiste Plankaert. Dat zijn de anderen. De team was sterke kopgroep in deze Ronde van Vlaanderen. Hockey, uitslag uit de vrouwenhoofdklasse. Eerst even trouwens naar Andy Houtkamp. Wat gebeurde er bij RKC-Ado? Mooi doelpunt voor de thuisploeg. RKC neemt een voorsprong via Nemet Een prachtige voorzet vanaf de linkerkant. Komt op het hoofd terecht van de Christian Nemeth. Hij maakt zijn derde doelpunt... Dit seizoen de goede keeper van ADO Den Haag, Gino Coutinho, is kansloos omdat die bal over hem heen in de verre hoek zeilt. En zo leidt RKC Waalwijk met 1-0 tegen ADO Den Haag. En dan die uitslag uit de vrouwenhoofdklasse hockey. Um, Amsterdam tegen Oranje-Zwart werd 1-1. Laren Kampong 6-0. Mop Den Bos 0-1. HDM tegen Pinoké 3-1. HCKZ Rotterdam 2-1. En Hurley tegen SJC werd 0-2. Laren, Den Bos. Amsterdam en SJC zijn definitief geplaatst voor de playoffs. Gaan wij meteen door naar het mannenhockey. De topper daar in Rotterdam tussen Rotterdam en Pinoké. de nummers 1-2. en 2. Tim Steens. Ja, we zitten hier te kijken naar de topper. Acht minuten gespeeld, nog steeds niet gescoord. 0-0 dus. En het is inderdaad, zoals je zei, Twan een topper. Want het is de nummer 1 Rotterdam tegen de nummer 2 Pinoquet. En dat is natuurlijk een apart beeld in de hoofdklasse. Want dat hebben we een tijdje geleden. Is dat uh, voor het laatst geweest dat uh, zowel Pinoquet als Rotterdam een beetje in die top van die hoofdklassen speelden? Zeker Pinoquet. Want die willen dit seizoen uh, meedoen aan de play-offs. En dat ziet er goed uit. Want ik zei al, ze staan tweede. Uh, Rotterdam en Pinoquet hebben allebei 35 punten. Maar P Rotterdam heeft 11 wedstrijden gewonnen en Pinoké 10. Dus wat dat betreft, daar wordt de ranglijst dan uh, op uh, Opgestemd. Rotterdam dus eerste en Pinoké tweede. En uh, ja, het is een, een mooie wedstrijd natuurlijk. Uh, bij de, de teams veel internationals. Bij Rotterdam hebben we er een stuk of vier. En bij uh, uh, Pinoké uh, in ieder geval de twee Zuid-Afrikanen. Met name Justin Reed-Ross is een Zuid-Afrikaanse specialist En hij speelt vandaag tegen Roderick Weustoff, Bij Rotterdam de cornerspecialist. En ze hebben veel gescoord allebei. Roderick Weusthof maar liefst 28 keer al. En Reed-Ross 23 keer. Nu een mooie aanval van Rotterdam. Via Gerritsen en Jeroen Hetsberger krijgt nu de bal. Gratis hier. Dat binnen. Kansje voor Rotterdam. Hij schiet. Maar de bal gaat naast het doel van de keeper van Pinoquet, Diederik Mars. En zo blijft het hier. 9 minuten op de klok. 0-0. Gaan wij weer even naar de ronde van Vlaanderen. Gio Lippens. Is hij er definitief uit? Hij is er definitief uit hoor, want het ziet er echt niet goed uit voor Fabian Cancelara. ligt nog steeds op de weg, wordt behandeld op dit moment. En ja, als je dat dan ziet, dan denk je toch dat hij iets gebroken moet hebben bij die valpartij. En dat hij zo meteen afgevoerd wordt in een, in een ziekenwagen. Terwijl we nu ook even materiaal perk zagen voor Nicky Terpstra in het eerste peloton. Terwijl Matthew Heyman daar aan de voorkant meteen vol gas geeft. Nicky Terpstra natuurlijk de man wat Nederland betreft van dit voorseizoen. Omdat hij dwars door Vlaanderen won en ook in alle andere koers waar die reed toch wel uh, indruk maakte. Maar uh, ja, die demarrage van Hemen gaat niet echt uh, door. Maar je ziet wel die, meteen die versnelling daar uh, in het uh, peloton. Maar Kansje Lara er dus definitief uit. Ik kan ook nog melden dat Judith Arndt, de Duitse... dat die zojuist de Ronde van Vlaanderen voor vrouwen heeft uh, gewonnen. Voor Kirsten Armstrong, voor Joël Newman uit Canada. En de Nederlandse Kirsten Wild die werd uh, vierde voor Adrie Visser en voor Ellen van Dijk. Dat zijn drie Nederlandse vrouwen, maar helaas net buiten het podium. Met dank aan de jury die naast me zit. Uh, dat hebben we in ieder geval meegekregen. Deze complete uitslag van de vrouwen. Maar zij zijn binnen. De mannen rijden nog. Ze hebben nog 60 kilometer te rijden. 1 minuut en 50 is het verschil tussen de kopgroep en het peloton. Inmiddels Sparta en in de Jupiler League op 1-0 gekomen tegen Telstar Door een doelpunt van Jeroen Veldmaten. Daar staat Zwolle. Met 2-0 achter tegen Kambuur. Gaan wij een niveautje hoger kijken bij Bas Tigler, Ajax, Heracles. 23e minuut, 0-0. Usbilis komt en geeft de bal breed aan Eriks op de rand van het stadsopgebied. Het blijft richtingsverkeer. Er zijn uh, grote kansen geweest, ook voor Ajax, dat de drukte wel op heeft. Heracles wekt natuurlijk een beetje de indruk. wat is maar wat je wil zien dat het meer met die bekerfinale volgende week bezig is. Maar om nou te zeggen, goh, wat spelen ze scherp, de ploeg uit Almelo, nee. Is dat te begrijpen? Ja, natuurlijk is dat te begrijpen. Want het gaat nou eenmaal om volgende week. Ajax heeft nog niet kunnen profiteren in de score, maar heeft dus wel kansen gehad. Een kopbal van al de wereld uit een hoekschop, die zat echt volkomen vrij. Niemand had hem in de gaten en kopte rakelings over. En De Jong met een aardige actie, na een voorzet benen van een doorgelopen Vertongen. Schoot de bal in het zijne. dat zijn echt grote kansen geweest. Terwijl Vertongen nu met de bal aan de voet staat te kijken waar hij hem kwijt kan. Probeert het dan maar eens diep naar Siem de Jong. De bal is niet goed, de bal gaat over de Siem de Jong heen en komt in de handen van Pasvier. Herikles heeft daar eigenlijk al 4, 25 minuten niets tegenover kunnen zetten. Hij zal tevreden zijn dat het nog 0-0 is. Armin wil nu een bal doorkomen. Oh, die komen er gelukkig terecht bij Douglas zelfs Die nu het strafschopgebied van Ajax binnenloopt. En dan met twee tegenstanders in de buurt denkt. Nou, zover ben ik nog niet geweest vandaag. Laat ik dan ogenblikkelijk maar schieten. Dat heel slap doet in de handen van Vermeer. Zo heeft de keeper van Ajax in ieder geval het gevoel dat hij meedoet. Nu weer, want hij krijgt een truspebal van al de wereld. Dan loopt de van Heracles 1 door. Dat is overtoon, maar Vermeer is niet in de war. En trapt de bal richting de middellijn. 24 minuten ruim gespeeld. Ajax beter, Ajax beter. gevaarlijker. Maar nog geen goals. 0-0. 0-0 dus in de arena. Andere tussenstand is RKC ADO Den Haag. Hoorde u net van Andy Houtkamp. Nemet, ze heeft daarvoor een 1-0 voorsprong voor de Waalwijkers gezorgd. En uh, inmiddels is het, uh, gaan we nog even snel naar de Amsterdam Arena. Bas Want hij zit er dan toch in. En Theo Jansen geeft het laatste zetje denk ik. De goal komt min of meer op naam van uh, de linksbuiten. Ebesilio die wint hem over de keeper. Jansen komt aanlopen. En ik denk dat hij de goal achter zijn naam kijkt. Ajax voor. 1-0. En dan werd langs de lijn op één.